Licht in Nederland op dit tijdstip. Dat vind ik wel weer prettig. Heerlijk, Ook s'avonds blijft het langer licht. Of uh, ja, langer licht. Het is dus pas tegen zessen dat het donker wordt. Ik denk, klaar, we komen die zomer. Ja, ik, ik dacht al, ik ben veel te laat, joh. Het wordt al licht. Ja, oh. je dacht mezelf, oh, het wordt er aanschuiven om ik, een uur of negen. Ik, ik navigeer altijd op het licht. Oh ja, jij bent echt helemaal terug naar de basis. Ja. Je, ja. Moet, je had je aan moeten geven bij, bij... Aan moeten geven, dat klinkt weer niet zo goed. Dat je bij de politie moet. Op. Op moet moeten geven. Niet dat we je opgeven. Dat is weer wat anders. Wordt een heel moeilijk verhaal dit nu. En dan dat je als moet opgeven bij The Island. Want er is natuurlijk zo'n zandvoort, Er is er ook in meegegaan. Ja, kijk eens naar. Ik heb een heel klein stukje, maar het gaat ook heel vaak over relaties, hè? Weer? Ja, onderling. Die kan die niet uitstaan en zo. De eiland komt ook weer, hè? Ja, dat is hetzelfde. Daar kan ik ook wel meedoen. Ja, je bent nu vrijgesteld weer. Nee. Nee, toch? Nee, vertelde je vorige week dat je een vrouwtje had, dus dat kan je niet meedoen ten deze. Oh, je kan dan toch die test doen? Oh, het is, het is één iemand. van die. Dan ga je met z'n tweeën erin natuurlijk, dat is het verhaal. Ja, ja dat, is dat was het ja. ja, ja oh. Ik heb het een keer wel voorgesteld aan een collega. Wij waren allebei vrijgesteld. Nou, we doen gewoon alsof we een relatie hebben. Ja? En dan gaan we gewoon helemaal los daar. Dat <laughs> lijkt me ook wel heel erg leuk. Ja, en die krijgt dan wel een ambtenaar op bezoek. En die gaat uh, kijken of, je, of de tandoportof van hem wel bij jou staat. Met wel, DNA. DNA-testen uh, ja. En dingen In bed gaan ze met zo'n rode lamp. Gaan ze kijken, hey, dit, dit zijn niet zijn vlekken hoor. Nee, nee, dit zijn de vlekken van jezelf. Oh. Jij dus oh, gaat, ook... gaat vaker vreemden. Oh. Ja, precies. Ja, dan, dan, dan gaat het Allemaal niet op. Verschillend. Ja, Ga je gewoon eerst een jaartje samenwonen? Ja, nee, dat gaat te ver voor zo'n ja, programma. Ja, precies. Nou goed, het is, het is zaterdagochtend natuurlijk. Een week vol gebeurtenissen. Nou, het tragische nieuws is natuurlijk wel dat hij is overleden. Jawel, ja. Maris White. Oh, oh, oh dat het, is echt jouw generatie ook. Een beetje van deze platen zo. Ja. ja. Jouw generatie niet zeker. Ja, ook wel een beetje, ja, moet ik toegeven. En deze vond ik dan heel leuk. Dat was toen met Marius. Nee, met uh, Philip Bailey er nog bij, geloof ik. Die ging er ook muziek maken. Ja, ja. En uiteindelijk is dit misschien nog de leukste. Dat meer zoete. We komen tot elkaar. Met die mooie gekleurde jurken. Oh nee, broeken waren het. Hè. Het leek altijd jurk wat ze aan hadden. Ja, ik heb een cd van hun. Ja? van een dvd. En dan zie je ze daar opkomen. Alsof, het, uh, alsof ze uit space komen, weet je ja, dat ja, ja, ja, wel. Ja, ja, ja. Dat maar ik vond inderdaad uh, uh, We Ride a Song of Love... Ja, nou, dat vond ik een van de mooiste. Oh, dat, maar ja. dat is een heel langzaam nummer. En uh, ja, ik weet in die tijd was ik wel verliefd hoor. Oh. Ja, ja, en dan, uh, dan hebben ze precies een, wel een plaatje wat erbij past. 1969, zeg ik niet. zag ik net dat ze begonnen waren. En uh, nou ja, tot, tot, tot, tot gisteren zijn ze nog bezig geweest, geloof ik. Ja, en opgetreden. Ja, maar goed. Hij is maar, bijna maar, in het harnas gestorven. Bijna, geloof ik. Ja, maar ja maar ook 74. Niet oud 74, ja. 74. Ja, nou ja. Ziekte vind... van Parkinson. Dus ja. Nou goed, we gaan geen plaatje draaien van de IWF. Om het zo maar even. Snel uit te spreken. Maar we hebben nog weer lopende muziek voor je klaarstaan. Onder andere straks de nieuwe single van The Last Shadow Puppets. En dat doet Mass Attack. Heb ik ook nog op de lijst staan. Eerst even. De Drooms, de dromen van Beck. Dreams. Daar is Bek al heel goed in. Zijn laatste CD. Bijna al die twee jaar oud volgens mij. Ieder al een jaar oud. En die mooie plaat heet Dreams. Hou je dromen, hou ze vast. En ik las vandaag in de kwetskant van Nederland. Dus op de voorpagina: John van de Heuvel heeft weer een mooi verslag gemaakt. Hij is namelijk op zoek gegaan. Jawel. Bij uh, Jorgen van der Sloot. Ja, normaal in die kranten denk je oh, allemaal berichten die denk ik ken. Nou, die ken ik allemaal wel. Dat heb ik gisteren op het nieuws gehoord. Maar nu een echt heel groot interview met Joran van der Sloot. Hij is weer naar die uh, uh, uh, gevangenis geweest. Hij moest weet ik voor hoeveel uur vliegen. Uiteindelijk zes uur in een auto gezeten. Met ook de vriendin van Joran van der Sloot. Ook de advocaat van Joran van der Sloot. Echt door de woestijn heen. Zes uur lang. Op een gegeven kwamen ze daar. Echt hele hele hoog. Ook kon moeilijk ademhalen. Kwamen ze bij die uh, gevangenis. De Tsjalawap. Dat kan ik bijna niet uitspreken. Gevangenis. Waar het soms tot min 26 graden kan worden daar. Ja, daar moet je ook echt lijden in de gevangenis. En dat vind ik ook wel bleid? goed. Ja, het zijn moordenaars. Ja, nou goed, vooral politieagenten, moordenaars zijn er daar. Ja. En uh, ook wel fraudeurs, maar ook, dus hij zit daar. En hij wordt niet echt geliefd, hij zit geïsoleerd. En er schijnt nu een soort verdrag met Peru en ah, ja. Nederland te zijn afgesloten... waardoor hij misschien kan worden uitgeleverd naar Nederland. Kan niet zijn straf hieruitziet. was is op zich wel weer fijn. Ja. Dat je in min 26 graden zit... En geïsoleerd zit. Dat scheelt allemaal weer. Ja, hopelijk goed geïsoleerd. Maar zoals ik begreep is het niet echt een goed verwarmd cellencomplex. Dat kan een beetje tegenvallen. Maar goed, hij heeft ook voor het eerst heeft hij zijn dochter die vastgehouden. En hij heeft een suikertante die wel wat geld heeft. En die zorgt elke keer voor dat er geld vrijkomt... waardoor hij ook bezoek kan ontvangen... En nou ja, daardoor kan hij nog een beetje knap leven in die gevangenis. Maar het hangt, nee, niet, over, hoor. Dat hangt ja. niet over wat hij daar leeft. Genoeg geld ook om tickets te sturen. Want op een gegeven moment het echt een, een vreselijke reis was. Hè, wat je net zei. Ja, ja. Ik denk van uh, zoveel uur nog in een auto. En dan uh, extra vluchten vanaf. Was het ook weer vanaf uh, Lima of zo? Of ja, ja, ja, klopt, ja. Ja. Mm. ja, het was een heel onderneming. En John van Heuvel heeft die reis gemaakt. En uh, nou, een mooi verslag van gemaakt. En uh, ja, John van Sloten wil nu ook praten. Wil nu ook eindelijk vertellen waar, waarvoor hij het gedaan heeft. Hij heeft eerder ja, en... wel allerlei beloftes gehad aan die moeder van Nathalie Halluwel. van, ik ga het nu vertellen. Als jij me nu 25.000 dollar geeft, dat heeft ze gedaan... En ik hem geen verhaal. Uh, ik, uh, ik denk dat we gewoon moeten stoppen met aandacht geven aan deze persoon. Ja, en hem het... gewoon lekker daar laten wegrotten. Het is en, natuurlijk, uh, het is natuurlijk wel, uh, ook wel weer een beetje iets Nederlandsachtig, hè? Ik vind dat hij wel naar Nederland moet worden gehaald. Waarom? Nou, gewoon. Nee, hoort, ik ja, vind ja. dat hij gewoon lekker daar moet blijven zitten. Ja? Dan mag ja. je hier na een paar jaar eruit misschien. Ja, maar hij is tot één keer gekomen. Nou, hij is als monnik, daar is uh, dat hij wakker geworden. Dat is hij al zes keer. Uh, ja, dat is ook wel weer waar. Nou ja, ja, en dan ik... komt er weer een vrouw mee? En ja, kinderen? Kom, ja, daar zat moet ik ook wel te die allemaal willen hebben? Dat is ook wel weer waar. Die suikertante moet allemaal met geld overbrug we, we, no we hebben nog genoeg uh, mensen die heel graag hierheen willen... Laten we dan zijn plekje gewoon aan iemand anders geven. Oké, okay, nou, ja, we, we, we hebben gestemd. Ik zal het John van der Heuvel even, even een mailtje sturen dat het niet doorgaat. Deel het maar even mee. Ja, ja. ja, ja. goed. Dat is een leuk stuk. Ik lees het even in de Kletschap van Nederland. Uh, John van der Heuvel, die bij Jor van der Sloot op bezoek is geweest. Goed, nog meer uh, wetenswaardigheden? Ja, ik weet niet of je het voelde vanochtend, maar de lente zou dit jaar vroeg vallen. Oh, waarom? Want de uh, toe, Nee, Pongstoel... Su Townie Phil, de beroemdste ja. bosmarmot ter wereld, heeft ja. dinsdag zijn eigen schaduw niet gezien. En volgens lokaal bijgeloof betekent dit dat de lente in 2016 vroeg valt. Ah, dat is Groundhog Day, ja. hè? Dat is Groundhog Day op gebaseerd op ja, deze ja. mamot. Uh, die dat? Phil, Phil heet die eigenlijk, ja. de, achternaam, of de, de voornaam of wat het ook is, ja. die is te lang. Maar hij ontwaakt dan uit zijn winterslaap. En uh, als, als hij dus wel zijn eigen schaduw ziet, dan duurt de winter nog zes weken langer. En het evenement vond dit jaar voor de 128e keer plaats, en er waren gewoon meer dan 20.000 mensen die de viering uh, bijwoonden in Tony. Dat is een van de plaatsen dus daar ja. in Amerika. Dus in de Amerikaanse stad Pennsylvania daar gebruikt. Ja, is veel denk ik. Kom oh, maar maar ja, moet dat ook wel. De website wel. van de Dier hij heeft dus een eigen website. Heeft het knaagd altijd altijd bij het rechte eind? Maar Amerikaanse meteorologen zetten wel eens vraagtekens bij de voorspellende gaven van de marmot. En uh, het feest het, uh, wordt inderdaad al het middelpunt gevormd van uh, dus de filmklassieke Groundhog Day. Ja. En uh, waar, daar speelt Bill Murray, een cynische journalist, die dan verslag moet doen van de ceremonie. Ik heb echt zo van: eigenlijk moeten ze gewoon ieder jaar die film uit, uh, ja, je, uitzenden maak, op die dag. Maak je maar niet druk, dat wordt ook echt gedaan hoor. Voor mij ja. is het de meeste. Ge... Uh, geshowde ge ge ge ge film op de televisie samen met uh, Twins van met uh, Philip uh, Belly en, uh, nou, weet ik toch... Home Alone niet vergeten. oh Home Alone is ook zo'n film ja, die ja, ja, ja, ja. oh ik kan oh. bijna elke scène kan ik wel zeggen maar gewoon meespreken uh, nou, straks heeft, zal de even website zat... wel even delen yes, uh, yeah. straks worden de Zandvoortse berichten gepresenteerd met eerst dat filmische slash Cheryl puppets and bad habit Antwoord. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft met Jolande, Wilco en Marcus. Natuurlijk, een nieuwe single van Massive Attack, die heet uh, Spiritual Attack. Of nee, Ritu uh, Ritual Spiritual. Ja, ik kan daar bijna beperking bek niet uitkrijgen. Daarvoor nog Bad Habit van The Last Shadow Puppets. Ook wel een half uh, van uh, Arctic Monkeys zitten daar weer bij natuurlijk. Het is 20 minuten over 8. In Zorlog Zandvoort. Ofwel, oh, nee, niet helemaal, maar volgens mij ziet het er wel aan te komen. Want het, uh, het, is, het is licht. Ja, het is uh, redelijk licht. Uh, en dat, uh, het is prettig om dat weer te ervaren gewoon. Uh, we hebben straks ook weer het overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaren heen op deze datum. Vandaag 6 februari. Ik heb afgelopen week weer heel veel leuke dingetjes zitten kijken. Ik ben gek op geschiedenis. Daar heb ik er straks even een overzicht van. En ja. uh, wat zijn er nog meer voor wetenswaardigheden? Nou, wat hebben we nog meer voor wetenswaardigheden? Ja, dat vraag ik niet. Ja, ja, ik... ja. <laughs> ja, nou. <laughs> dat ja, is ja. een gelente hebben we al gehad. Ja. Maar uh, wat ik ook uh, had. Uh, premier Mark Rutte heeft uh, op het paneel, uh, paneel van een satelliet een bijzondere taalfout vereeuwigd. Hij was namelijk nou op bezoek uh, bij Planet Labs in de Amerikaanse staat Californië. En daar had hij, was het opgeschreven, wat schreef hij? Peace and prosperity, maar prosperity met een A. Oh! En uh, ja, de, de Engelse juist, het Engelse juiste woord is natuurlijk prosperity met een E. Nou, en uh, het is gelijk viral gegaan. En uh, de satelliet... Met een bijzondere boodschap wordt binnenkort eens dus de ruimte in. Ja, Rutte die schrijft peace and prosperity. prosperity? Ja, ja, waarschijnlijk ook een beetje van. Uh, wat een vaagheid voor Rutte. Van, uh, je had toch. Uh, oh, ja, die van. Uh, Weet je, de dokter Spock of zo <laughs> ja, met van. Uh, ja, een vet, ja, hij, hij is wilde vet, een vet feestje. Hij een doen, maar eigenlijk uh, <laughs> was hij gewoon niet geweldig erin. Maar ja, gaat Niet te vaag worden hoor, Rutte. Gewoon, com gewoon commercieel blijven denken. Hoe kunnen we Nederland weer uh, vlot trekken? Met uh, commercie en uh, meer ja. kopen en uh, contactloos uh, be betalen zoiets. en zoiets. Ja. moet allemaal veel makkelijker uit die, die zakken worden geklopt. Ja, ja, maar heb je dat gehoord eventjes trouwens van ja? de week over het contactloos betalen? Ja, dat... dat je gewoon dan uh, toch, uh, je hebt wel een pinco nodig. Maar als iemand dat toevallig wel weet en die gaat naast je staan, kan hij dus wel veel geld. Uh, ja, over. Ja, ja, ja, maar hoezeer, hoe, heb jij dat ook gehoord? Ja, ik heb het even... wel gehoord. Ja? Ik, ja. Nou? ik ben er toch niet zo bang voor, want dat zijn best wel twee tegenstrijdige verhalen. Die van de, uh, van de uh, betaalmaatschappijen. Ja, het was maximaal en... 25 euro, maar het blijkt toch. Dat nee, ze... hey, maar wat je moet doen is ook: je gaat naast iemand staan die, die denkt: oh, die weet ik wel een beetje waar hij naartoe gaat. Dus dan het, denk je van: weet je, die gaat ook met de trein mee, dus uh, die volg ik even. Gaat hij ergens spinnen? Dan kijk je even zijn pincode af, schrijf je even op. En dan het, ga je dus in de bus ga je naast hem staan. En dan tik je een bedrag in, gewoon dat je van hem wil overboeken. En dan ga je vlak naast hem staan. En dan. Uh, Oké, okay, maar overlaat schrijven. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Ja. Ja, ja. Maar als je dan. Je moet best wel heel dicht bij dat apparaat staan. En er mogen geen andere pasjes bij in de buurt. Fijn. Als je dat wil voorkomen, gewoon zorg dat je altijd een overchipkaart bij je hebt. Oké, okay, niet. Dat je in hetzelfde dingetje doet. Ja. Over, ik, uh, ik... He, dat je overchipkaart bij je hebt. Dan? Ja, een overchipkaart heeft dezelfde chip. Dus ja. op het moment dat je die bij elkaar houdt. Je kan zo'n apparaat het niet lezen. Okay. Dan raakt hij in de war. Dan raakt hij in de war. Okay. Ik, als je gewoon zo wil betalen met, met je pasjes... en je doet gewoon zo je portemonnee erop, doet hij het ook niet. Okay. Dat is dat best wel weer een handeling... Dat, ze, dat je hem uit je portemonnee moet halen. Oh. Ja. Kunnen ze daar nog niet iets voor bedenken dan? Ja, dan, oh. moet, dan, dan moet je dus... Ergens in een portemonnee houden zonder over Chipkaart. Dan doet hij het. En ik moet okay. het trouwens ook nog even kwijt. Want ik heb dus een nieuwe over oh. Chipkaart. Want de ja? mijn was gespeurd. Ja? Oh, is het weer vervelend? Ja. ja? Moet, maar, je, moet je 57 betalen? Ja, ook dat. Nee. Maar wat voor handelingen je moet verrichten om te zorgen dat bepaalde koppelingen dat weer doen. En dat je, ik heb bijvoorbeeld ook over fiets. En dan is die weer veranderd. Die zit nu van uh, website mijndeur tot .nl, In ja? plaats van over fiets. Dus je moet dan helemaal denken van ja, ik had er gewoon een, een, een inlogcode, inlognummer. En dat is ook allemaal anders. Ik denk, nou, het is echt voor mensen die, die ouder zijn. Ik ja, ben ik ouder, heb... maar ik snap het nog wel. Maar het is voor heel veel mensen is het echt gewoon echt één grote blur. Weet je? Ze, hebben, ze hebben daar een heel goed alternatief op, hè? De auto. De auto, ja. Heel goed alternatief. Maar ja, met parkeren wordt het ook al moeilijker. Want dan moet je het eventueel ook met je telefoon. Ja, maar laten doen. we even afspreken dat we voor die ouders. Dat oh, okay. kunnen we gratis maken voor hun. Dat gewoon, je kijkt ja, nou, ze naar nou, de oude ruimte. Nou, die zeker 60. Ik, die mag er binnen hoor. Want ja, als die nou, dat in dat de auto gaan plaatsnemen, allemaal, joh. Oe, ja. ja, man. Dat is ook gevaarlijk. Dat is ook nou, gevaarlijk. Ja, Redroom, ik stem dus voor dat mensen die boven de 65 zijn. Ja. dat die gewoon een kaart krijgen. dat ze gewoon overal nou, ik... in kunnen en niks hoeven op te laden. Maar, dat is, maar ja, dan worden die kaarten niet verjad ik, van Ik stel gewoon voor om het openbaar. Ja, het is gewoon smart. helemaal gratis te maken. Dat is echt de enige oplossing... dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het een goed idee. Doe ja. maar. Voeren we door. Afgesproken. Afgesproken, ja. Dames en... Morgen is het geregeld. Ja, precies. sunflower Bean Human Ceremony. Wat de fuck nou zo heet de bent Easy set. Hits! man, ik ben niet op, het dat Goed, de easier set than done. Sunflower Bean Human Ceremony. Ja, echt heel veel gerookt die dag toen ze de naam bedacht hebben, denk ik zelf. Goed, dat zijn hits die je kunt verwachten hier in de zaterdagmorgen. Toebakleftopia. Het is. Nog even wachten. Nog even wachten. Nog even wachten. Half negen! Tijd voor zandvoetsberichten. Hier. De Doe eens even een maalman, zeggen gek. Jij ja, gaat het ja. verder goed? Okay. Ja. Nou, hier is ook sprake van een gekke man. Ik weet niet of jij het was. Maar afgelopen donderdag kreeg de politie een melding in Zandvoort. Een man zou zijn huisarts met een bijl hebben aangevallen. Huh? En hij plaatste trof ze de man aan en zijn direct overgegaan tot aanhouding dat hij erg in de war was. Hij zegt ik ja? ben wilko, ik ben wilco. Ik ben wilco zei hij. Is de politie met hem naar de crisisdienst van de GGZ gegaan. En hier is de man gedwongen opgenomen. Okay. Dat, dat krijg dan je. Als je, niet je zo beroemd, met pijlen. als je zo'n beroemdheid wordt, ja, dan gaan, willen mensen je nadoen. Ja, dan krijg je dat. Uh, nou, Mo, en Sam zat in een eerstzielzoekercentrum hier in Zandvoort. Zegt de, zeg de een tegen de ander. Zegt de een tegen de ander. Best lekker verdoeven hier. Moesten ze naar Heemstede? Dat viel even tegen. Nee, even gezonde gekheid. Met een paar sleden hadden we het ook over de vluchtelingenbroers Mo en Ali. En, en die in een, in een staat in, in de Korver. In, het, uh, in een soort asielzoekerscentrum. Nou, dat was voor een paar dagen een asielzoekerscentrum. Dat was gewoon natuurlijk een sporthal. En daar ontmoetten ze de vrijwilligster uh, Sam Ever. De achternaam er nu wel bij, de vorige keer niet. En daar klikte het wel mee. De een is triathlon en de ander is hardloper. Weet je gewoon, alle twee fanatieke sporten, dit, deze twee broers. En uiteindelijk zijn ze naar Heemstede over verplaatst. Daar beviel het wat minder goed. Toen hield ze nog wel contact, deze Sam Ever, deze uh, vrijwilligster, Sandvoortster. En die had met de gezin overlegd, is het niet leuk als die jongens in huis haalt? kunnen ze hier sporten. En dat hebben ze een tijdje gedaan. En uiteindelijk moesten ze elke keer naar Loon op het Zand om een uitkering uh, op te halen en daar ook elke keer zich te melden. Uiteindelijk zijn ze nu weer terug naar het Loon op het Zand. Uh, dat gaan ze uitzoeken. Want ze kunnen hier niet blijven. En ze zijn ook nog bezig met uh, een soort afwikkeling in Duitsland. Uh, nou ja, en uiteindelijk uh, mogen ze nog wel sporten naar in Loon op het Zand. Maar ze willen ook graag dat ze weer naar Haarlem komen. Want daar sporten ze altijd namelijk. Okay. Dus, nou We wachten het allemaal weer even af. Maar uh, hoe deze mop uh, Mo en Sam in het Zandvoort... <lacht> mop afloopt? Weet ik niet. Nee, dat is er geen, nee helaas is het niet. doen we met die Mop die Sam? Of? Mop moppie Sam? Moppie Sam. Ja, nee, ja, goed, ja, zo, nee, nee. Zo, Mo en Sam maar. is van voor jouw tijd, denk ik. Dat waren vroeger heel veel moppen, namelijk. Goed, okay. uh, Andere Sandvoorts berichten. Ja. Zijn. De politie uh, treedt op tegen overlastgevende jeugd. Uh, de afgelopen dinsdagavond kwamen er uh, vele meldingen binnen bij de politie. Uh, omtrent uh, een groep overlastgevende jeugd. In het centrum van Zandvoort. Uh, de groep uh, zorgde voor, uh, voor veel overlast. En de politie had ze al een tijdje in, in kaart uh, gebracht. Overlast bestond uh, <coughs> onder andere uit uh, plegen van vernielingen, wildplassen, geluidsoverlast, afval op straat gooien. En hard scheuren met brommers. Ja, ze zijn uh, helemaal zat de bewoners ook. Er komt een meeting binnenkort. Echt overleggend. Want ja, zat gewoon. Nou ja, de politie heeft, uh, heeft hard opgetreden. Uh, ze hebben onder andere uh, drie bromfietsen uh, op, voor technisch onderzoek uh, meegenomen naar het bureau. Die zullen we wel waarschijnlijk uh, flink opgevoerd zijn, natuurlijk. Ja, ja dat, dat hebben we van jullie, jullie geleerd. Jullie begonnen daarmee? Opvoeren van broners. Oh. Ja, ja. Ja, da okay. daardoor, daardoor rijden we nu allemaal zo gevaarlijk. Oh yes. Jullie schuld. Jij. Oh, oké. Okay. Okay. Okay. Ja. Ja. Nee, maar uh, ja, dat dus. Okay. Ja. Komende middag zit onze eigen Thijs Okkersen zit in de Bruna. Want hij heeft een boek geschreven en dit heet Op naar Hollywood. En misschien, uh, ik weet dat of jullie wel eens gehoord hebben van Thijs Okkersen, maar hij regelt uit het woensdagavond. woensdagavond de Simon van, uh, nou, Simon Simon van Column van Colum Filmclub. En hij geeft altijd uh, uh, commentaar voordat de film begint. en uh, ja Het is altijd erg leuk, hij kent iedereen. En uh, hij heeft nu al die, uh, de, uh, al die verhalen opgeschreven in het boek. Het is 413 pagina's dik. Zo, en, uh, ja, een hij zit al... vuistdik. Ja, nou zeker. Die kan, je, die kan je wel heel goed gebruiken als onderzetter voor, ja. uh, voor je computer en zo. Maar ik denk ook dat er wel heel interessante dingen in staan. En hij zit, van 1 tot 4 zit hij dus in Bruna. En dan kan, als je het boek koopt, dan... voorziet hij het boek van een persoonlijke boodschap? Oké. Okay. Leuk toch? Maar, die, maar moet wel je wel die mis... dan ook lezen en zo? Zeg je? Moet je die dan ook lezen en zo? Nou ja, als jij geïnteresseerd bent in de hele filmwereld. Hij is heel veel in Hollywood geweest vroeger. Hij heeft heel veel mensen gesproken. Hij heeft zelf ook diverse films gemaakt. En uh, ja, is gewoon, uh, weet ik uh. wel leuk. Ik ben zeker geïnteresseerd. Met 400 pagina's, dat nooit zo motiverend vind nou, ik, denk ik. Doe de achterflap wel. Ook, ik denk dat er ook heel veel foto's in staan. Oh, leuk. Oh, ja, oh, ja. Er, misschien oh. is het dan qua tekst misschien uh, 200. Oh. Ja, als en als dan, het een groot lettertype is, dan valt het reuze mee. Is er dan elke foto met hem met een artiest dan erbij? Zo? Ja, ik denk het wel. Ja, Oké, okay. ja, goed. De andere berichten zijn... Ja, komende zondag is de laatste Zandvoortlachtavond. Zandvoort ja? ja? Dat, zeg dat goed? Ja, Zandvoortlachtavond. Uh, in uh, restaurant App Vloed. Uh, de verwachtingen zijn hoog gespannen, want uh, Master of Ceremony en organisator Z.L. Hasanoi. Yeah. Ja, Ik had ook moeite met hem aan. Zou de alles uit de kast halen om zijn, uh, zijn gasten deze avond weer uh, schuddebuikend uh, van het lachen te krijgen. Het is altijd dus, uh, echt een succes, ja. hè? Echt elke keer weer een succes. Ja, nou, ik ben ook een keer geweest en uh, het is leuk. Sommige, ja, het is zeker maar ook leuk. De, de mensen die nog nooit op het uh, toneel gestaan hebben, die dan willen uitproberen, die staan er ook. Er en? En zit hun moeder in de zaal en dat was dan een heel jong gastje. Ik ben één keer geweest en het was leuk. Ik, maar ik heb zoveel van ja, ik hoef niet iedere keer, maar ik vond het wel ja. leuk om erbij te zijn. Oh. Ik ben ook wel eens naar, naar dat soort avonden geweest en soms ligt er heel erg aan hoe de sfeer wordt neergezet. Als je ja. begint met iemand die niemand grappig vindt. Oh ja, dus Daar dan de, de rest zo moeilijk. Ja, ja die, die zit helemaal op slot. Van, nou, ik hoop dat deze wel leuk is, want dan word uh, je ja. kritisch. Terwijl... Ik, heb wel eens, ik heb wel eens een avond gehad in een club dat er gewoon helemaal niet gelachen is. Oh, maar dat is ook wel weer een uitdaging, hè? Als je dan als laatste moet optreden. Oké, oké. Okay, okay. Zal ik gewoon maar een serieus verhaal vertellen? Ja? Dat is misschien dan leuker. Ja, dan kunnen ze er ja. meer van genieten. Goed, tot zover de Zandvoorts berichten. Volgende uur hebben wij... Ik geloof dat we nog meer hebben. Maar eerst... Een hele oude plaat Pas geleden is hij weer uh, op de. Op de, op de, noem je het weer. In de studio geweest heeft hij weer muziek gemaakt. En dit is een klassieker. Edwin Collins en The Girl Like You. Toen werd er altijd geroepen... Nou, David Bowie kan doodgaan, maar we hebben een, oplos een oplossing. Nou, toen ging uh, deze, uh, Edwin Collins bijna zelf dood. Er kreeg je hersenbloeding, gewoon twee keer achter elkaar. Hij heeft gigantisch moeten revalideren. Maar nu is David Bowie uiteindelijk dan dood. Goed, nou ja, lekker dan allemaal weer zo, zo'n ja? verhaaltje. Maar goed, hij lijkt wel heel erg op David Bowie, Dit stemgeluid van Edwin Collins, Girl Like You, hier in de zandertig En fijn dat u toen weer aanstaan. Het ik kon dat u het voor je volhoudt elke week weer. Dat u gewoon ook luistert, waarderen hem ontzettend. En u heeft niks te betalen. Welkom, Wilco, zeg wie praat je? Ik heb geen idee. Ik zal het eraf wachten. Oh, wacht even, stom maar even, we hebben geen luisteraard momenteel. Oh, jawel. We hebben nu weer wat luisteraars, ja. Goed. En nou, Alle gekke op een stokje naartoe. Okay. We, hebben, zien we, het. we hebben nu weer een aparte berichten, zie ik. Ik heb een heel apart bericht. Nou, ik weet zeg. niet. Ben jij meer van de honden of van de katten? Uh, uh, uh, uh, yeah. Ja, uh, ik ben meer van de honden, maar de katten zijn meer van mij. Oké, okay, okay. maar die katten gaan altijd bij mij op schoot zitten en zo. En dan... Oké, okay, nou er is een... Ja, uh, ja, ze, onder ze willen jou altijd, altijd... Als katten kat hier niet leuk vinden komen ze juist bij jou op schoot... want dan willen ze jou nog even overtuigen... ik ben echt wel leuk. Ja, precies. Ja, precies. Maar ik heb zelf een, uh, een onderzoek hier uh, gezien... van de neuroloog Paul Zak van Claremont Graduate University. Die wilde wel van weten hoeveel oxytocine, och, ja, oxytocine de dieren aanmaken... als ze met hun baasje spelen. Yeah. En uh, er werd dus bloed bij de dieren geprikt... voordat ze gingen spelen en daar nog een keer. De resultaten waren overduidelijk. De tien onderzochte honden hadden na het spelen... Middeld 57,2% meer oxytocine, oxytocine in hun bloed. Maar bij katten was het 12%. Bij de helft van de katten was er helemaal geen toename te zien. En ter vergelijking, mensen die hebben dus, uh, als zij een leuk gesprek hebben met een vreemde.. Yeah? hebben ze 15 tot 25 procent uh, in hun bloed. en 50 procent of meer als ze contact hebben met hun kinderen. Oh. Dus uh, honden houden dus opvallend veel meer van hun baasjes dan katten. Ja, maar dat okay. wist ik toch wel. Daar leuk. hoef daar ik geen onderzoek met de oxytozen uh, nee? uh, voor te doen. Okay. Dat, wist, dat zie je zo wel. Ik bedoel, zo'n kat, als je die aanhaalt. dan is het. Miauw, en dan lopen ze weg. En ja. zo'n hond, zodra je die aandacht geeft, dan uh, blijft hij anders zoeken. Uh. Ja, daar is je er allemaal doodmoe van gewoon. Ja, ik heb thuis ook wel katten gehad, ja, maar uh, bij mijn ouders zelf heb ik geen katten. Ik ben altijd dood als mijn meubeltjes eraan gaan. Ja, ja, die gaan zo krabben? Maar ja, nou, ik ben een... Een mega allergisch voor katten, dus bij mij gaat het gewoon niet gebeuren. Je, dat, mijn vrouw is ook allergisch, dus het komt allemaal heel goed uit. Ja. En af en toe komen mijn kinderen weer met allerlei vragen: maar, zullen we anders een hondje nemen? Nee. Nou, dat is dan, wel heel leuk. Een marmot, het... een muis. Nou, ze hebben alles en Nu hebben we twee goudvissen. Daar kan ja, je echt heel leuk mee spelen. En pas geleden zeiden ze van: uh, we moeten even uh, vissenvoer moeten we even kopen. Ja, ja, doe ik morgen. Ja, doe ik morgen. Uh, ja. Had je nog vissevoer gekocht? Nee, doe ik morgen. doe Ik, morgen. Ja, ik had ja. een lekker bekje gehaald, maar ja, die stond op. Ja, en op een gegeven moment uh, had je nog vissevoer. Oh, wacht even. Ik zal even kijken ja, bij ik de vis. Kan... Ja, toen dreef er al eentje boven. En oh. die andere. Dus toen nog als in de jood bij je buren op zoek naar vissevoer. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat vind je altijd wel ergens. Dus uiteindelijk heeft het eentje te overleefd. En de ander die. Ah, die oh. was ook al oud, zeggen wij toch onszelf. Die was ook al heel erg oh. oud. Mijn, mijn vriend neemt heel graag um, uh, twee konijnen. Oké. Okay. In een maar hok ik buiten tuin. Ik woon de tuin. op hoog. Oh ja, dat gaat niet. Dus, maar gaat ze ja, nu ik al ga... deze eisen stellen? Ik ja, ze, wel... ja, Hoe lang is, echt... is het aan? Een maand, toch? Ja. Of ja. En ze gaat nu al dit soort eisen. Dus ja, dit, dit wordt wel uh, ja, een ja. discussiepuntje. Dit wordt zeker een ja. discussiepuntje. Als ze nu al over huisdieren maar ja, begint. Als, als, als, zeg maar, als je, en kinderen, als, wil nu, ze nu al, ook al? Nou ja, soort, nee, nog niet. Ach, nog niet. Oh, gelukkig. Nou, het ja. kan wel een soort vervanging zijn, hè? dan ben je wel misschien een tijdje van kinderen af. Ofwel, jij moet juist opschieten, man. Ja, ik moet opschieten. Ik ja, begin wel oud man. te worden. Jij moet juist aan beginnen. Dus, ja. nou... Ah, wij hebben ons werk al gedaan. Is this Toch? Ja, echt Goed, wel. Ja, Daar zijn we blij mee. Haha. <laughs> De zaterdagmorgen de crooks en real life. Het echte leven is ook groot en meeslevend. Straks onder andere de staat, de Nederlandse Frank Seppa. Maar zover zijn we niet. Eerst nog wat wetenswaardigheden. Ja, in uh, Venezuela is een nieuw bedrijfje opgestart. Het heet NL. Um, en uh, het is, ja, er is blijkbaar daar meer behoefte aan mensen die Engels spreken. Dus hebben ze het bedrijf NL opgestart zodat mensen Engels leren. Dan denk je, klopt dat wel? Ja, want NL staat voor Naked Language. Oh, het, uh, het zijn uh, filmpjes... Yeah? Waarin mensen je Engels leren. Alleen het wordt door dames gegeven. <laughs> ja, ik voel hem aankomen al. En die hebben niet heel veel kleren aan. Oh, dat, dat gaat, gaat er nooit lukken natuurlijk. Die hebben ontzettend afgeleid de hele ik tijd. Heb, ik heb helaas alleen... het gecensureerde versie. Ja. ja dus, maar in ieder geval... Um, ja, de vraag van de, van de redacteur van dit artikel... is wel... waar, ze, waar is de versie met mannen? Ja... Ja, dat is waar. Ja. Nou, het is net weer de Naked Nieuws. Daar heb je ook zo uh, van die vrouwen ja. die dan uh, heel serieuze berichten. En ze doen het goed hoor. Want ze presenteren het nieuws. Naakt. Althans, eerst met kleren. Dan geven ze er allemaal kleren uit. En ook snel hè. Rap van de tong. Uh, geen bullshit. Gewoon het ja, nieuws maar... komt hard even bij. Maar ook steeds meer kleren geen staan ze er echt poedelnaakt naakt. Maar ik denk dat het echt zo is van dat je zeg maar als man dingen kunt kijken. En als vrouw. En dat dan de vrouw gewoon het nieuws volgt. En dat je als man echt zoiets hebt van wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Volgens mij, weet je, voor mij kun je echt niet dat nieuws volgen en dat, dat, nee. dat werkt, zo werkt een man niet. Nee, nee, is waar. Ja, ja. Ik vind het toch knap. Ja, maar al het bloed gaat ergens anders heen, dus dan kan je niet meer nadenken. Uh, nee, maar ja. toch doen dat ze dat goed. Dat is gewoon de oorzaak. Jij, nee, ik nou, dat, ligt, dat ligt er aan hoe groot je bent. Want sommige mensen inderdaad, die zijn een soort van hersendood. En sommige mensen, oh, <laughs> die merken het verschil niet hoor. Oh ja. Ja goed, daar is natuurlijk een heel leuk uh, verhaal over... over um... Uh, die -hub, komen leuke verhalen. Een uh, acteur die uh, be bekend was bij Houtstur, dus een disjockey, die zei altijd van... Uh, niet Ron Wood, maar een andere boer. Die zei jij bent toch die acteur met een hele grote... Uh, beetje, uh, weet je, En als je dan, als je dan zeg, een reactie krijgt, word je dan niet een beetje duizelig? Word je dan niet... Word je niet uh, dus echt, uh, die boete die zegt even, hij gehouden zo. Nee, als ik een reactie krijg, val je even flauw. Dat is een klassieke. Maar goed. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja, ik heb, ik heb, ik heb ik, ik word gelijk <lacht> het helemaal voor de slag ik, ik heb net een heel suf bericht heel over dat, dat een Nederlander... Uh, die maakt nu een zes meter lange onderzeeboot in 3D wordt geprint. Dat, bedoel, dat is, is echt wat jullie dit artikel. Ja, ja. ja, daarom ga ik zes ja, meter. Ja, ik had het wel gelezen. Ja, je mag het wel gelezen. Ja. ja, de Twentse ondernemer Philip Jonker... die heeft een bedrijf, Arteca Submersibles, en die uh, oh. is daarmee bezig. En uh, hij heeft inmiddels wel al dat hij robotarm, meubels, fabriek, onderdelen en kunstwerken maakt... En uh, hij vindt het gewoon helemaal leuk. En de romp wordt in laagjes van 0,9 mm geprint uit... met glasvezel gevuld polypropyleen. En hij heeft allerlei toepassingen voor zijn duikboot voor ogen... zoals klussen bij booreilanden, inspecties van kademuren, et cetera. Maar ja, de vraag is dus wel... kan de duikboot de uh, druk onder water aan? Oh ja. En uh, ja, misschien dat hij wel een paar meter onder water kan... maar zodra het wel wat dieper wordt, neemt de druk natuurlijk enorm toe. Maar ja, kijk, als het gewoon een paar meter is... en het is even uh, bij kademuren en zo, dan is het gewoon geweldig. Ik heb er nog helemaal dan. geen beeld bij, maar het lijkt me ook. Be uh, uh, oh, Ze zijn al bijna klaar met het ding volgens mij. De, voor, voor de fietsers lukt het niet meer, want het lijkt ook een beetje zo'n zo uh, zo lichtfiets afgelopen. Ja, zo'n banaan. Zo'n banaan, ja, ja, zo banaan, ja dat is, daar lijkt het een beetje ja, op. Grappig, dat lukt er niet meer. Toen dacht ik, ik ga nou onderzeeboten maken. Ja, ik vind het wel leuk. Uh, die tot twee meter onder dingen kunnen verder niet. Ja, ik vind creatief, het wel leuk. Nederlanders zijn altijd creatief. Dat is waar. Ja. Goed, hier de staat. Welke staat? staat. In stone, the super average drone—that's me. Feel my resin heart. Het nieuwe album van de Stars. heet hè? He? Oh, ja. Goed. Uh, make the call. Leave the earth. Zoiets was het. Zo, kreeg, zo pik ik er een beetje uit op. Nou goed, het is vandaag 6 februari 2016. Ja, als je ouder wordt, moet je er even over nadenken wel, uh, welk jaar het ook alweer is. Je moet gewoon denken... Oh ja, hoe oud ben ik? Oh ja, en dat is dan dat jaar. Zo moet je nadenken. Ja, zo moet je echt nadenken. Klopt echt. Nou goed, het is vandaag 6 februari... En... Ze zou echt vandaag jarig zijn geweest, niet meer dat ze had kunnen leven. Dan was ze echt 105 jaar oud geweest. Ik heb het over Eva Brown. Uh, ze is natuurlijk in 1945 overleden. Ze is geboren in 1912. En ik heb even een stukje lezen in haar biografie. Uh, in 1929 ontmoette ze Hitler. Want ze is natuurlijk de derde vrouw geweest van Adolf Hitler. Bij een fotosessie. Zij was een assistent bij een fotograaf. Heinrich, nog wat. En ze was onder indruk van zijn per persoonlijkheid. Hij was aardig, hij was lief. Ze had hem een liefdesbrief in zijn jas gedaan. Hij vond die brief en dacht: van... Oh, best leuk. Maar meer vrouwen vinden mij leuk. Geen had ze een paar keer geprobeerd om met hem in contact te komen? Geen lukte dat niet. Met zijn depressief. Want ze was heel vrolijk en uiteindelijk ook een beetje depressief gegeven... dat heeft ze zelfmoordpoging ondernomen... schoot zichzelf ze in de hals. Dat mislukte. En toen dacht hij... Adolf, nou, misschien moet ik toch maar haar eens een keer gaan bezoeken. Toen heeft hij opgehaald uit het ziekenhuis... en toen had hij zo van, ik ga voor haar zorgen. Dit kan zo niet. Dat doet me denken aan mijn nichtje. Mijn nichtje heeft ook zelfmoord gepleegd. Dat mag met deze vrouw niet gebeuren. Uiteindelijk heeft hij voor haar gezorgd werd toch langzaam verliefd op haar. Zij kwam uiteindelijk bij Berghof te, te wonen... dat grote uh, complex, weet je wel... waar uiteindelijk ook heel veel videobeelden van zijn. Dat runde zij. En uiteindelijk had hij heel weinig tijd voor haar. Hij raakte wel erg verliefd op haar... Uiteindelijk gingen ze trouwen natuurlijk de laatste dag van hun leven. Toen zaten ze in die bunker in Berlijn, onder de grond. En uiteindelijk, uh, ja, toen ze uiteindelijk... Uh, noem je dat? Um, uh, toen het Rijk helemaal in elkaar stortte... namen ze Sion Kali en schoot zichzelf door het hoofd. Voor de zekerheid. Want stel je voor dat Sion Kali niet werkt, hè? Ja. Dan schiet je toch nog even zelf een kogel door je hoofd heen. En op zichzelf, als je op YouTube gewoon... Eva Brown invoer krijg je de home movies en dan krijg je bijna een soort sound of music gevoel. Het is echt bijzonder ja, om dat te zien. Mooie kleuren. Zich op zich klopt dat ook wel een beetje sound ja, of music. Het is een beetje. Ook daar in Oostenrijk. Ja, Oostenrijk. Ja. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het leger. Ja. ja. Het is echt heel mooi. Want je ziet ook bijvoorbeeld dat... Uh, uh, of ze nou echt van mannen of van vrouw Is ook niet duidelijk. Want ik zie er ook een paar keer echt zoenen met een vrouw. Deze Evo oh, Brown. Oh, dat was en, wel heel modern dan. En dat in de jaren dertig. Ja. Alles is ook een kleur. En uh, ze zit ook een beetje te chansen met andere mannen. En Adolf loopt daar zo een beetje tussendoor. Wat heet je? Oh, dat is Adolf. Waar gaat hij nou naartoe? Ja, maar ja, Adolf deed het ook Nee, dat, dat heeft hij ook helemaal niet gedaan. Hij is gewoon een stroomman geweest. In de hele... ja, het was een hele nette man. hele nette man. Maar ja. hij gaat in die filmpjes ja. heel met kinderen om en zoiets. Dus mocht je ja, interesse we hebben. Ik was lief voor dieren. Zet anders ja. even op de Facebookbank even een link naar de Eva Brown home movies. Oké, okay, dat, uh, ja, dat ga ik even doen. Ja, dat is wel echt doen. een goede tip. Goed, dat ja. was dus uh, 19. In plaats van de funniest home. Uh, home de schunniest. De schunniest. Sch nee, nee, sch sch nee, nee, nee. <laughs> dus, Hij Eva, Eva Brown zou vandaag dus jaren zijn geweest, was geboren in 1912. Ja. Straks meer. Met het overzicht van uh, wat gebeurde uh, op deze datum. Eerst, is dus een mopje muziek. <kijkt> en dan hebben we klaarstaan voor je. Oh ja, dit is een leuk bandje. Dat heet uh, Dressy Bessie. En, uh, je kan ook wat? Ook... Dre Dressy Bessie. Ja, dit is echt maf. Dressy Bessie, eigenzinnige uh, vrouw. En die heeft een uh, single met Lady Liberty. Bessie, Bessie. En Lady Liberty, dame van vrijheid. Ik ben neem de beslissing in het leven. Ja? Ja, ook wel leuk videoclipje van haar te vinden op YouTube. Dat ze optreedt in een, een of andere vage club. Of noem. het is het eigenlijk voor meest meer een winkeltje of zoiets. Met tweedehands spullen staan ze, staan ze daar met drie mensen, staan ze muziek te maken daar. Goed, we gaan even op naar het nieuws van uh, uh, 9 uur, hè? Geloof, Ja, we gaan op naar het nieuws van 9 uur en 9 uur. Straks uh, het tweede geweld van dit radioprogramma. En uh, hebben jullie ook wat leuke dingen uit het verleden opgevist? Ja? Ja, oh, een lijstje gemaakt. Okay. Ik heb zelfs een lijstje gemaakt. Oké, okay. en er zijn ook weer een aantal mensen jarig. Dus uh, ik zou zeggen. <tie> hou hem hier voor de leuke informatie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.